White Snakes. En welkom bij tweede uur zondag in Kenmerland. Wat kunnen u verwachten? Wij behandelen het nieuws uit de regio Zandvoort, Bloemendaal, Heemsteden en Haarlem. Jackie blauw bij de wedstrijd Bloemendaal tegen VVC. Informatie van verschillende evenementen uit de regio. En natuurlijk de lekkerste muziek die u wilt horen op zondagmiddag. Zijn naam is Aldo Moraal en zijn naam is Rudy Nicola. Goedemiddag, dit is Kane en No Surrender.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 10 minuten veel gebeuren hè? Ja, want uh, yo, I was down. door de cane met no surrender. Want er zijn uh, ja, grote verschillen gebeurd in de eredivisie. Nou, om te beginnen met de rode, uh, Groningen tegen Herveen is gelukkig nog steeds 0-0. Ja, want uh, Eroda die stond uh, tegen Vitesse nog 0-0 in eigen huis. Maar ze is binnen 10 minuten op 3-0 voorsprong gekomen. Het nieuwe Dat is Vitesse. Niet en uh, binnen een 2 tegen PSV stond ondertussen 2-2. Hartstikke mooi. Dit is Prince en Purple Rain. Dat was Prins met Purple Way. We gaan even door met het uh, regionaal nieuws. Want uh, misschien is het u al opgevallen afgelopen zonder, uh, zomer. Opvallende hoeveelheid kwallen die aanspoorden op het strand. Dus Vlaamse bioloog Jan Seys, werkzaam bij het Vlaams Instituut voor Zee, heeft het raadseltje van de verkwalling opgelost. Vooral door overbevissing zouden de kwallen minder concurrentie hebben en dus komen er steeds meer. Ook hebben de dieren geen last van opwarming van de aarde, zegt zij. Een duurzaam visbeleid opzetten is volgens de biologen de oplossing om de kwallenpopulatie terug te dringen. Zo kan de vispopulatie ook weer stijgen. Ja, en een uh, verkeersongeval op de Zandvoortse Laan. Uh, diverse hulpdiensten waren, zijn woensdag om een, uh, omstreeks 1 uur gealarmeerd door een verkeersongeval op de Zandvoortse Laan. Twee auto's waren door nog onbekende oorzaak met elkaar in aanraking gekomen... Bijbestuurders zijn door het ambulancepersoneel onderzocht op eventueel letsel. De auto's waren dusdanig beschadigd dat ze allebei weg moesten worden gesleept. Het verkeer heeft ruim een uur hinder ondervonden aan het ongeluk. Uh, Zandvoort schoon komt 21 oktober naar Bentveld. Wonen in een schoon en leefomgeving is een wens van iedereen. Een omgeving waar alles recht, schoon en heel is. De verlichting brandt, geen onkruid staan, voldoende groen, speel- en zitgelegenheden enzovoort. Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte? Of heeft u misschien vragen of opmerkingen over de bestrating, straatverlichting, zwerfafval, speelplekken, straatmeubilair of soortgelijke zaden? Op 21 oktober van 7 tot 8 bent u van harte welkom op het Wijs in Huizen Bodaan aan de Bramelaan te Bentveld. Vooraf aanmelden is niet nodig, de koffie staat klaar. Een grote omleiding door werkzaamheden tot februari. Op maandag 18 oktober starten... Riolerings- en straatwerkzaamheden aan kruispunt Haarnemersstraat Hogeweg Grote-Krocht. Het preventief verwijderen van het 100 jaar oude riool duurt tot begin februari 2011. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op het gebruik nemen van een parkeergarage onder het Louise-Davids-Carré, eind 2010. Maandag 25 oktober worden er kabels en leidingen verlegd aan de hannies Gastschool en Prinsessenhal aan de Grote-Krocht en louise davidstraat de werkzaamheden duren afhankelijk van de werksweersomstandigheden zes weken. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken zijn de werkzaamheden verdeeld in fases. Verkeersomleidingen duren daardoor zo kort als mogelijk. In het geval van een omleiding staan borden langs de weg waarop staat hoe weggebruikers weer op de route terugkomen. De trottoirs zijn gedurende de werkzaamheden begaanbaar, de omwonenden zijn door middel van een bewonersbrief geïnformeerd.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 Zelfs hier in de studio wordt dit nummer Luid Kills meegezongen. Met zo'n ontzettend heerlijk nummer. Ja, we hebben ook een hele mooie stem, hè? Dus We ja. hebben zo'n mooie stem ook, ja. ja. John Bon Jover hoorde je met Always. Hey, we hebben uh, iemand aan de telefoon. Hè? We hebben iemand aan de telefoon. Lodewijk Albedaar, uh, coach René Meulenstein Academie. Goedemiddag, Lodewijk. Ja, goedemiddag. O hoe gaat het? Uh, het gaat met mij uh, uitstekend, maar dat zul je wel niet bedoelen. Ik zal, we gaan het even hebben over, het, um, ja, over vrijdag 29 oktober, want dan is het NTK, Nationale Techniek Kampioenschappen. Het ja. is dan in het, uh, ha bij Haarlem Kennerland, in het Haarlem Stadion. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, um, ik, uh, zoals je al hebt gezegd, ben ik regiocoach. Ik ben regiocoach in Noord-Holland. Soms doe ik uh, er ook bij, in Zuid-Holland. Maar um, de René Meulensteen Academy is een initiatief van René Meulensteen. Zoals u weet is die uh, assistent trainer bij Manchester United. Bij Alex Ferguson. Ja. Hij is eigenlijk op dit moment de techniek uh, guru van, uh, van de Nederlandse trainers. Voorheen was dat Wiel Curver. Nou die man die is al aardig op leeftijd. En uh, René is een leerling van hem. En uh, René uh, wil eigenlijk uh, de techniek onder de Nederlandse voetballers, en met name bij de jeugd, uh, verbeteren. En uh, ja, daarvoor heeft hij eigenlijk de René Academy opgericht... waarin een aantal uh, Nederlandse trainers zitten... die uh, ja, dat verder in Nederland willen uh, verbreiden. Oké. Okay. Ja, en dan, het is uh, vrijdag 29 oktober hier in, uh, ja, in Haarlem. Ja, klopt. Uh, hoe gaat zo'n dag eruit zien? Nou, uh, ja, de organisatie is er natuurlijk al om acht uur om de zaken die nodig zijn uh, klaar te zetten. Maar de kinderen verwachten ze vanaf negen uur. Uh, dan kunnen ze zich aanmelden. Dan krijgen ze hun shirtje waar ze de hele dag in kunnen spelen. Uh, om half tien wordt het festijn uh, geopend. En uh, dan om negen uur staat iedereen op het veld uh, met de trainers. En uh, dan gaan we de hele dag lekker voetballen. Uh, vooral de techniek. Gaan we aan werken? De voetbaltechniek, passeerbeweging, balbehandeling. Noem maar op. Alles wat, bij tech, wat met voetbal en uh, voetbaltechniek te maken heeft, wordt die dag behandeld. Zij het natuurlijk dat je in één dag natuurlijk niet alles kunt behandelen. Maar we doen in ieder geval een deel ja. van wat René Meurestein graag wil. Dat we uh, graag doen. Uh, en uh, ja, dat wordt een fantastische dag. Uh, we hebben uh, dit al uh, drie jaar eerder georganiseerd okay. door heel Nederland heen. En in de herfstvakantie, nou die is deze week al in een deel van Nederland en volgende week dus in een ander deel van Nederland. Er doen 100 clubs aan mee en we verwachten dat er ongeveer 7000 kinderen op afkomen. Oké, okay, oké. Okay. En uh, valt er nog aan te melden? Jazeker. Uh, als je uh, in, uh, inlog, ja hoe moet je dat zeggen, als je de website Moves, skills.nl ja. uh, aanklikt, dan, uh, dan vind je daar de informatie op. Makkelijker is misschien sportpartners.nl okay. Maar je kunt het linkje ook vinden op de website uh, van Haarlem Kennemerland. Oké, oh, okay. dus oké okay. dat is gewoon www.haarlem-kennemerland.nl Ja, ja. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Het wordt uh, volgens mij wel een hele leuke dag. Een leerzame dag. Ja, dat denk ik wel. Het, uh, kijk, het plezier staat voorop voor alle ja. kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Ook voor de trainers, de ouders die komen kijken. En uh, ja, de dag heeft een doel. Lekker voetballen met z'n allen en dan ook nog wat leren. Kijk, en daar gaat het om. Uh, uh, ja, dat belooft fantastisch te worden. Oké, okay, Lodewijk Albeda, dankjewel. Graag gedaan. En een uh, fijne middag verder. Ah, oké. Okay. Okay. En als jullie langs willen komen op 29 uh, oktober, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd. Oké, okay, ja, ik kom langs. Sowieso. Prima. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Bye. Tjerk de Blauw aan de telefoon. En hier is stand 2-2 uh, geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en uh, uh, VVZ. En ja, het is ongelooflijk, maar Bloemendaal had het al eerder moeten afmaken. Want hij had kans op kans op kans op kans. En uh, dat had al uh, 3-1, 4-1 moeten staan. Maar ja, als jij ze niet maakt, dan weet je gewoon dat je op een gegeven moment een doel tegen krijgt. En dat is nu het geval. En dat betekent die stand 2-2 uh, is in die wedstrijd met nog 20 minuten te gaan. We hebben weer een doelpunt, Tjer uh, komt erin. En hier is de stand uh, 3-2 geworden in die wedstrijd. Het was uh, Baai die hem scoorde, die kreeg de bal aangespeeld. Die tikte hem in de rechterhoek, onhaalbaar voor de keeper. En dat betekent dat Bloemenal weer een voorsprong staat in deze wedstrijd. Sisters, sisters, and I'm so excited. Ja, en op het uh, voetbalveld is ook wat gebeurd. Uh, de, uh, eigenlijk een derby van het noorden daar. Derby van het noorden, ja, klopt. Groningen tegen Herenveen is uh, 1-0 voor Groningen. Rode JC staat uh, ja, nu al heel erg dik voor op Vitesse. De stand is 4-0. En uh, Willem II, PSV is 2 tegen 3. Zo verandert er veel. En uh, ja, Vitesse, hoe kunnen ze nou staan met die nieuwe eigenaar natuurlijk. Ja, een van uh, de Georgiëren. Nou, we zullen of... het zien. PSV tegen... Willem II tegen PSV is nog steeds spannend. We zullen het allemaal afwachten. Maar nu eerst Jurk en Niemand. Wonderlijke jongen, hij zat achter in de klas. Hij had geen vrienden, niemand wist echt wie die was. Doe vreemde kleren en liep altijd uit de paas. Een wonderlijke jongen in een houtje touwtje jas. Een wonderlijke jongen zat daar zo ver achteraan. Dat hij zonderlinge dingen had gedaan. Zomaar zonder reden was hij door het lint gegaan. Toen had hij al dat houtje touwtje jasje van hem.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 Zagen, niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg en niemand zag niemand, niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapt, de Nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapt, de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 Niemand vroeg, niemand zagen, niemand iemand niemand zijen, niemand voelde, niemand iemand, niemand hoorde, niemand weten, niemand niemand niemand vond hem leuk. Niemand voelt, niemand zaak, niemand iemand zijn, niemand vullen, niemand iemand, niemand voel. Niemand vond er! Niemand, niemand zaak, niemand iemand Niemand voelde, iemand niemand niemand niemand vond hem leuk. Het meest optimale twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Ja en Peet Duw, zondag in Kennemerland, Goedemiddag. We hebben een uh, filmpje opgezocht over, uh, ja, er was een brand bij de Bakernessegracht in Haarlem. En er is een filmpje over gemaakt. Die gaan we je even laten horen. Bakernessegracht, zonder brand. Polities brand brandweer is onderweg. Philip Wouwerman daar had die keert de brandweer nou, wat je dus ziet is dat het uh, een pand op de baken is een, gracht, een gracht zolder staat uh, in, ja, in, de, in de brand. En um, je ziet overal politie staan en brandweer en het. Ja, ik vind het wel op zich wel goed is gefilmd. want Je ziet duidelijk wat er gebeurt. Wat toevallig trouwens, hè, wat het net was. Want je kan het filmpje ook even bekijken op uh, www.haarlemsweekblad.nl en dan uh, video. Maar het, het is goed gekomen, dus uh, ja, er is verder niks aan het handje. Hey Rudy, wist je dat er in een bibliotheek een gratis boek is? Vertel. En waar? Vanaf 5, uh... 22 oktober tot en met 19 november wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Leden vanaf 16 jaar van de Bibliotheek Haarlem en omstreken ontvangen het boek De Grote Zaal. Het vergeten literaire meesterwerk van Jacoba van, van Velden zolang de voorraad strekt. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de landelijke campagne Nederland Leest die voor de vijfde keer wordt gehouden. Nederland Leest is daarmee een korte tijd uitgegroeid tot de grootste leesbevorderingscampagne van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl en op www.nederlandleest.nl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 That, That is enough, the inner Je nog maar alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste. Zo van haar, Ruud. Ja. Dit was uh, Guus Meurs met dit is nacht. En dit was alweer tweede uur van zondag in Kennemerland. Helaas gaat de tijd snel. tijd gaat zometeen, net derde uur na het nieuws. Maar nu eerst Katrina Waves. En I'm walking on sunshine. Wow.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 In Rotterdam zijn drie mensen door een verkeersongeval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Maasvlakte. De slachtoffers zijn een motorrijder en twee mensen in een auto. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt en ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. In Amstelveen is gisteravond een peuter overleden nadat ze was overreden door een taxi. Het meisje werd samen met haar ouders afgezet bij hun huis aan de Ruisenstein. Tijdens het uitladen van de koffers reed de taxichauffeur een stukje naar voren om een andere auto langs te laten. Daarbij reed hij over de peuter van bijna twee jaar. Het meisje werd direct gereanimeerd, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De taxichauffeur is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. PVV-leider Wilders is totaal geradicaliseerd door het isolement waarin hij verkeert. Dat zei VVD-prominent Bolkestein in het tv-programma Buitenhof. Bolkestein vindt de uitlatingen van Wilders over de Koran niet passen in een samenleving die is gebaseerd op de vrijheid van godsdienst. Wilders was in de jaren negentig medewerker van de VVD-fractie toen Bolkestein de leiding had... Bolkestein zei verder dat hij het minderheidskabinet steunt, al is hij het niet helemaal eens met het regeerakkoord. De voormalige fractieleider vindt dat er meer moet worden bezuinigd op ontwikkelingshulp... en dat dat geld gebruikt moet worden om de subsidies voor kunst en cultuur te verhogen. Dan zou Nederland volgens Bolkestein meer in de pas lopen met andere Europese landen. Een automobilist is vannacht door een afzetting van wegwerkzaamheden gereden op de A2 in Limburg. De chauffeur van 19